Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet al het geld dat gemeenten kregen voor jeugdzorg gaat daar ook naartoe. Zo gaat een deel van de 1,3 miljard ook naar gaten die de afgelopen tijd in de begroting zijn ontstaan. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Daaruit blijkt ook dat een derde van de ondervraagde gemeenten het geld gedeeltelijk investeert in jeugdzorg. 3% zegt dat er helemaal niks van dat bedrag naartoe gaat. Jeugdzorg zei eerder al dat ze bang waren dat het geld niet op de goede plek zou komen. En zegt nu dat die angst terecht is gebleken. In Utrecht wordt nog steeds gezocht naar de verdachte van de schietpartij gisteravond. Daarbij kwam een man van 37 om. Volgens AD zou hij hebben geprobeerd om een ruzie te sussen. Op last van de burgemeester van Utrecht is het café de komende vier weken dicht. In Libanon hebben inwoners weer stroom. Een dag eerder dan verwacht. Gisteren viel in het hele land de elektriciteit uit... doordat twee energiecentrales zonder brandstof kwamen te zitten. En morgen speelt het Nederlands elftal in de Kuip de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Vrijdag won Oranje nog met moeite met 0-1 van Letland. Er is één nieuw gezicht bij. Arnoud Danjuma werd gisteren opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Cody Gakpo. Bondscoach Louis van Gaal legt het uit. Hij was natuurlijk in Nederland bij de familie. En dus het was ook wel wat makkelijker. Dus hij was keurig op tijd voor morgen. Voor het ontbijt was hij daar. En Met een brede glimlach, want hij, hij was heel erg blij dat hij erbij mocht zijn. Dus dat zijn allemaal goede tekenen. Nederland staat nu eerst in de groep. Bij Wind zet oranje een grote stap richting het WK in Qatar van volgend jaar. Het weer op veel plekken schijnt het zonnetje nog even. Maar de bewolking is op veel plekken ook wel toegenomen. Blijft droog en het is een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Transition Dat er iets mis of er iemand anders is als we echt willen dan kan het baby. alsof er niets is veranderd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 F M, si avem 106.9 FM. Christmas lights up till January. And this is our the rules, and there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear, have I known you 20 seconds in 20 years?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 Zij tegen haar een tijdje niks te doen. Het was vroeger het seizoen: zo van alles mag en niks moe. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt, precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey, hun onwijzer om een klavertje vier. Dagen als deze zijn schaars. Dus klagen we niet niet hier. Allemaal goed de zoeken naar vertier. Moe naar een plekje. In de vaste kroeg van mijn vier. ken de haar, via, via. we via ook. Ik had zoiets van, dan zien we zien hoe het loopt. Naar wat ik wil ja. Laatste rond, tijd om te vertrekken. Sturen op weg naar huis, nog een berichtje.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 ik jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch? Is wat ik zei tegen Nog meer jij is fantastisch toch? Nog meer jij is fantastisch toch? toch. Zie FM met een hoofdletter Z. Van zon, zee, zandvoort en z'n Back when you say. davie Laura non è più cosa mia e da che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi van zon